In Utrecht is een studentenflat met 50 appartementen ontruimd geweest... vanwege een gaslek. De bewoners van het gebouw werden een paar deuren verderop opgevangen... in een politiebureau. Het ging volgens de brandweer om een klein lek... waarschijnlijk ontstaan doordat de leiding oud en versleten is. Die leiding is afgesloten en wordt gerepareerd. De Belgische koning Albert krijgt van de regering... geen extra financiële steun bovenop de toelage van 923.000 euro per jaar. Dat zei premier Di Rupo in het Belgisch parlement...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 De organisatie achter de Amsterdamse Sinterklaasintocht heeft de aanpassingen afgesproken met burgemeester Van der Laan en een aantal tegenstanders van Zwarte Piet. Gisteren werd al bekend dat de pieten in Amsterdam geen gouden oorringen dragen. Het weer nog. Vanavond en vannacht vooral in Limburg nog wat regen. Daar wordt het later vannacht ook droog. In de rest van het land opklaringen. Er kan ook wat mist ontstaan. Morgen vooral bewolking, maar langs de kust ook kans op wat zon. Het wordt morgen rond de 11 graden.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 Bijzonder, goedenavond. Het is rust in Alkmaar... waar AZ in Europa League speelt tegen Shakhtar Karagandi. En daar is Andy Houtkamp. Ja, 0-0 bij rust. En dat valt een beetje tegen. Uh, Karagandi gekomen. Ja, het is te gek voor woorden. Met twee wisselspelers die, uh, en een reservekeeper. Die zit op de bank. Dus als de bank leeg uh, stroomt, dan uh, is het rustig. Uh, en toch weet AZ geen bressen te slaan in de verdediging van Karagandi. Karagandi dat uh, met het halve tweede elftal speelt. Uh, zes spelers die ook in de eerste wedstrijd erbij waren. En met name de verdedigers zijn dat. En als ze die bal krijgen, dan ze hem naar voren. De eerste 20 minuten gingen nog wel voor AZ. Daarna zijn ze ver teruggezakt. En de ruststand was 0-0. Nu komen de spelers weer het veld op. We komen uiteraard straks nog bij je terug voor die tweede helft die uh, direct gaat beginnen. Het wereldbekerseizoen schaatsen begint morgen in Calgary. Op die snelle baan zouden zomaar wereldrecords verbroken kunnen worden, denkt ook Sven Kramer. Nou ja, als je naar de afgelopen trainingsversieken kijkt, dan wordt het natuurlijk gewoon hard gereden. En uh, dat is gewoon een feit. Dus uh, ja, als het uh, dit weekend ook weer de omstandigheden goed zijn, dan uh, is het misschien wel mogelijk. Het hele interview van Jeroen Stekelenburg met Sven Kramer hoort u straks...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 Theo de Roy moet wel van doping geweten hebben... volgens Rasmus ook daarover natuurlijk straks meer. Fietsen, voetbal, schaken, tennis... u hoort het allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. AZ is niet de enige club die vanavond speelde of nog speelt. PSV won thuis met 2-0 van Zagreb, Dynamo Zagreb. Bas Tigler, was het een leuke wedstrijd? Ja, dat vond ik eerlijk gezegd wel... omdat uh, PSV vrij fris van de lever speelt... Zoals dat heet. Uh, dat heeft ook wel te maken met de tegenstander. Want ik vond de tegenstander die de het zaken heeft bijzonder zwak. Dan gaat het allemaal wat makkelijker. Maar je moet het even goed zelf doen. En dat uh, vond ik deed PSV heel aardig. Niet alleen twee goals gemaakt. Maar daaromheen nog de paal geraakt. De lat geraakt. Vier, vijf open kansen. Dus als dit was geëindigd in plaats van twee op, laten we zeggen, vier, vijf nul. Dan hadden we niet gek opgekeken. Moeten we spreken over het uh, bijtanken van zelfvertrouwen? Nou, dat mag je zeggen. Want PSV heeft uh, voor vanavond had vijf wedstrijden op een rij niet gewonnen. De laatste zege was die moeizame 2-1 tegen RKC. Dat is een maand en een dag geleden. Daarna kwam uh, een nederlaag bij Groningen. Een remise in het Zagreb. Twee weken terug. Uh, twee nederlagen tegen Roda. Gelijk spel tegen Zwolle. Ja, dan ben je wel weer een keer toe aan winnen. En dan uh, komt dit goed uit. Maar je zegt zelf, Dynamo Zagreb maakt een niet al te sterke indruk. Dus wat moet je er daadwerkelijk van vinden? Is gewoon weer afwachten, komend weekend? Ja, komend weekend is voor PSV nak uit. En dat is sowieso geen makkelijk affiche. Ik denk dat uh, de PSV het niet zo heel gek veel uitmaakt tegen wie ze nou winnen. Als er maar weer eens gewonnen wordt. Want hoe, hoe je het ook wint of keert, of je nou wint in de beker van amateurs... of je wint van een ploeg in de Champions League... je krijgt er nou eenmaal meer vertrouwen door. En daar was PSV echt aan toe. Opstellingen, eh, Met name bij PSV eh, nog bijzonderheden. Ja, Schaars die speelde toch. Die eh, viel natuurlijk afgelopen weekend uit. En dat bleek allemaal toch niet zo'n heel groot probleem. Eh, Rekiek werd gespaard. Dat zat er ook wel een beetje aan te komen. Die eh, krijgt rust. Is natuurlijk een tijd geblesseerd geweest. Hij heeft tegen Zwolle wel weer gevoetbald. Maar eh, zo dacht men hier in Eindhoven. Laten we dat nou niet weer doen. En dat betekent dat Hendricks er weer eens in stond. Narsing speelde weer. Die heeft zijn minuten weer kunnen maken. Dat is natuurlijk voor hem eigenlijk ook wel plezierig dat je juist weer wat extra kan spelen met zo'n midweekse wedstrijd. Uh, maar voor het overige speelde PSV wel op volle kracht met, laten we zeggen, de normale namen. Los van het feit uh, dat er natuurlijk nog altijd wat geblesseerd zijn: Zoek nog altijd niet, en Park nog altijd niet en Wendaldom nog altijd niet. Maar die nemen dit wel serieus. Ik zag Toy van ook nog lopen. Ja, met een baardje tegenwoordig en kort haar. Uh, die is zelfs, dat is helemaal merkwaardig als je kijkt wat er nou met hem allemaal gebeurd is in dit seizoen. Die was dus in de slotfase, toen Schaars inmiddels gewisseld was... was ook nog even aanvoerder. Dat is wel echt gek eigenlijk in, in het licht van de situatie met zijn contract. En blijft hij nou of tekent hij nou en er ligt een aanbod... en hij laat maar niks van zich horen. En dan wel de aanvoerdersband. Nou ja, eerst wilden ze hem eerder voorzitter maken. Maar dat vinden ze net iets te ver gaan, geloof ik. Zij uh, hij nog even over na te denken, <laughs> zei hij. <laughs> ja, nemen, hè? Ja. Uh, speler bij Dynamo Zagreb, uh, die wij kennen nog uh, uit het verleden. Zonder gele kaarten gebleven vanavond? Ja, Jozef, wat goed dat je dat weet. Jozef Simonic, die uh, natuurlijk al een tijdje meeloopt. 35 is hier inmiddels uh, veel interlands voor Kroatië gespeeld. Ik zeg uit mijn hoofd 100 plus. Maar die heeft op het WK in 2006, inderdaad, van scheidsrechter Graham Pol, en nu denken al steeds meer mensen, oh ja, oh ja, oh ja. Inderdaad, drie gele kaarten gekregen in de wedstrijd Kroatië-Australië, omdat Pol bij het geven van de tweede gele kaart even vergeten was dat hij er alleen had. En dus op het veld bleef staan. En toen kreeg hij er nog één. En toen dacht de scheidsrechter. Ai, volgens mij heb ik iets niet goed gedaan. En toen uh, ging hij de boeken in als de eerste. En tot dusver ook de enige. Die drie gele kaarten in de wedstrijd kreeg. En het gekke was ook nog. Het gebeurde tegen Australië. Dat is het land waar hij geboren was. Dus dat is een merkwaardig voorval. Dus we hebben een soort levende legende gezien vanavond hier. Mooi. We vergeten die wedstrijd niet snel. PSV Dynamo Zaken hebben 2-0. Bedankt Bas. Doei. Dat betekent uh, Ajax drie punten in de tas... naar de overwinning tegen Celtic. PSV drie punten in de tas... naar de overwinning op Dynamo Zagreb. Het kan een bijna historisch weekje worden... voor het Nederlandse voetbal. Uh, want uh, PSV zou toch... En die uh, in staat moeten zijn uh, die te gaan verslaan. Ja, AZ bedoel je. Uh, zei, wat zei ik? PSV? PSV, waar ja, het hart voor is. Ja. Ja. <laughs> Overigens, over scheidsrechters gesproken. Hier hebben we er ook eentje hoor. De heer Martin Hansom. En ik weet niet of jij het nog kunt herinneren. Maar heel veel Ieren en uh, Fransen kunnen het zich wel herinneren. Dit was de scheidsrechter die de hensbal van Thierry Henry uh, over het hoofd zag. De hensbal. Dat doelpunt weet je wel. Links van het doel meenemen met je hand. Waardoor Frankrijk naar de WK ging. Uh, alweer een tijd geleden. Deze scheidsrechter, de meneer Hansson heeft daarna weinig meer gefloten. En mag nu AZ tegen FC Shakhtar Garagandi fluiten. 0-0 de stand. En het zou inderdaad leuk zijn als AZ gewoon hier ook drie punten pakt. Niet alleen voor het aantal punten. Terwijl er nu uitgekeken moet worden door AZ. Omdat Karin Gandhi in de aanval is. Maar goed werk van onder andere uh, Matthias Johansson. Levert balbezit voor AZ op. Uh, niet alleen voor de punten voor Nederland. Maar ook voor AZ zelf. Want stel dat ook. dat speelt tegen Haifa. Daar was het bij rust 0-0. ...in Haifa, uh, het Pauk van uh, Huub Stevens Mocht Pauk winnen en AZ wint... ...dan is AZ al zeker van uh, overwinteren. En dat zou prettig zijn. Balbezit voor AZ via Ortiz. Wat is die heerlijk aan het voetballen bij AZ de afgelopen weken. Datzelfde geldt voor Berends... ...maar hij kan niet bij de bal die gegeven is van uh, viergever. Dus gaat de bal over de zijlijn. En AZ heeft het moeilijk met deze ploeg van uh, uh, coach uh, Koumikov. Want ze spelen met vijf achterin en vier vlak daarvoor en één spits... En dan ook nog uh, eigenlijk met een uh, veredeld B-elftal. En AZ heeft het daar moeilijk mee. Het is moeilijk om een uh, brest te slaan in die verdediging. Nu dan misschien Afdic. Hey, die hebben we nog niet eerder gehoord. Nee, dat klopt. Is in de rust gekomen voor Johansson in de spits. Danny Afdic. Eén wedstrijd gespeeld in de competitie. En één in uh, de Europa League. En nu probeert hij de bal mee te geven aan Berens. Lukt niet. En dan wordt de bal weer weggeramd uit de verdediging. Zoals we heel veel hebben gezien in de eerste helft van het team van uh, Karagandi. De heer Morp. Voor AZ is genomen. AZ drukt nog wel. En eigenlijk is het al een minuut of vijftig wachten op de eerste goal. Maar die is nog steeds niet gevallen. 0-0. Simple Minds met Don't You. Bij de World Tour Finals heeft Roger Federer zijn eerste overwinning binnengesleept. Hij won in twee sets van Casquet. Mark Brasser, heb jij een goede Federer gezien? Nee, ik heb, ik heb zeker geen uh, goede Federer gezien. Daarvoor speelde hij uh, veel te wisselvallig. Ik heb wel mooie dingen gezien van Roger Federer. Bij slagen ook wel weer eens de oude Roger Federer gezien. Maar nogmaals, de wisselvalligheid in zijn spel... Ja, dat baart me toch wel een beetje zorgen voor de rest van dit toernooi. We gaan heel even naar Andy Houtkamp. Sorry dat je onderbreekt, maar er is gescoord. Eindelijk, eindelijk. En wat is het leuk dat hij scoort. Want Celso Ortiz... Hij was eigenlijk op een zijspoor beland onder Gertjan Verbeek van Beek. Is opgeleefd onder Dick advocaat Is vaste basisspeler. Is belangrijk voor AZ. En ook vanavond weer. Want Ortiz met een enorme uithaal. Van de metertje op 2-23 met zijn linker. Verslaat hij de, uh, uh, moet wel zeggen, debutant. Want dat was te zien ook. Lop de keeper van Shakhtar. Maar AZ staat op 1-0. En dat is ook zo belangrijk. Eindelijk is het ijs gebroken. 1-0. Doelpuntenmaker Ortiz. Wordt vervolgd daarin ook maar. En we vervolgen... Volgen even wat het betreft de tennis in Londen. Je zei het, de oude Federer. Heb je ze nu nog gezien? Maar sommige mensen zeggen, het is op dit moment überhaupt de oude Federer. Ja, maar dat, dat, dat kwam er in deze wedstrijd uh, niet helemaal uit. Hij is de laatste weken is hij wel weer een beetje op zijn ja, op, op retour naar zeg maar, zijn, zijn oude niveau. Hij heeft een paar toernooien gespeeld, goed gespeeld. We hebben hem af en toe een set goed zien spelen. In, in Parijs hebben we dat gezien, in Basel ook tijdens het toernooi. Maar ja, één set is niet genoeg. En uh, dat zag je nu ook weer in deze partij. Hij wisselt mooie momenten af met, met eigenlijk hele uh, slechte momenten. En dat zit volgens mij toch voornamelijk uh, tussen zijn oren. Het is niet zozeer... De dat hij fysiek iets heeft. Maar hij mist, en dat is eigenlijk het hele seizoen al zo... hij mist de energie, hij mist de absolute wil om goed te spelen. Om een hele wedstrijd goed te spelen. Het kan namelijk niet zo zijn dat hij in zo'n partij tegen Richard Gasquet... 30 fouten maakte, dat is veel te veel voor een speler als, als Federer. En dan maakt hij ook nog eens van die 30, mist hij gewoon 17 keer en maakt hij een fout met zijn voorrend. Nou, we weten hij heeft een van de beste, zo niet de beste voorrends in het circuit. Ja, die foutenlast is gewoon veel te hoog. Hij heeft dus niet, niet de energie, de absolute wil om te winnen heeft hij niet. Kijk, dan tegen een speler als Gasquet, ja, als je daar misschien 95% uh, tegen speelt, kom je er nog mee weg. Omdat Gasquet ook niet geweldig speelde. Maar ja, ja, we zagen eerder al in de partij tegen Djokovic en we hebben dat de afgelopen weken ook gezien in, in, in de grote wedstrijden die, die, die hij speelde. Het is één set goed of het is een keer een game goed en dan vervolgens is het gewoon weer een game niet goed. En die wisselvalligheid, ja, die moet er echt uit. Wil hij een kans gaan maken tegen bijvoorbeeld een speler als Djokovic? Ja, maar jij zegt het hè, uh, wisselvalligheid, uh, de wil om te winnen. Maar kan het niet gewoon zo zijn dat op een gegeven moment na al die jaren, na al die wedstrijden, na al die reizen en al die hotels op een gegeven moment heel langzaam het kaarsje uitgaat? zijn. En, en dat, dat zal het ook wel zijn. Ik bedoel, en, en, maar dan nog zit het voornamelijk uh, tussen de oren. Hij heeft een gezin, hij heeft uh, twee dochters, uh, hij heeft alles gewonnen, het reizen, hij heeft alles meegemaakt. De motivatie, die jongens als Djokovic en Nadal wel hebben, die records hebben te breken, die nog toernooien willen winnen. Nadal wil dit toernooi bijvoorbeeld winnen. Djokovic, heel eerzuchtig wilde dit jaar afsluiten als nummer één van de wereld. Die jongens hebben dat wel. En Federer mist dat gewoon op dit moment. Ja, en dan kom je tegen de toppers. Uh, het, het is ook niet voor niks dat hij dit jaar bijna geen wedstrijd gewonnen heeft van een speler uit de top 10. We moeten helemaal terug naar het begin van het jaar eh, tegen het Songa in, in Australië... ...dat hij van een top 10 speler won. Hij heeft de rest van het jaar geen top 10 speler meer verslagen. Ja, en je moet natuurlijk wel 100% spelen, 100%, 100 gemotiveerd zijn... ...de absolute wil hebben om voor elk punt te gaan... Ja, ...dan pak je die jongens en als je dat niet hebt, dan ga je er gewoon af. Ja, we komen uiteraard deze week nog terug op Federer. Uh, nu even Djokovic en Del Potro spelen op dit moment tegen elkaar. Uh, hoe belangrijk is die uitslag van die wedstrijd voor Federer? Ja, die is, die, die is heel belangrijk. Kijk, Federer heeft nu één wedstrijd gewonnen. Uh, hij heeft dus verloren, zijn eerste wedstrijd verloren van Djokovic. Nou, zijn tweede van Gaskech gewonnen. Del Potro heeft uh, één wedstrijd gespeeld. Die heeft hij gewonnen. Nou, het ziet er nu naar uit dat Djokovic uh, gaat winnen. Dat betekent dat zaterdag Federer en Del Potro tegenover elkaar staan. En dat de winnaar van die uh, partij. Ja, tweede gaat worden in de groep waarschijnlijk achter Novak Djokovic. Dus dit is een heel uh, belangrijke wedstrijd. Voor Federer ziet het er goed uit. Federer zal hopen dat Djokovic wint. Hij nou, heeft eerst eerste set gewonnen 6 3 Het is in de tweede 3-2 voor Del Potro. Ja, en dan gaat het de zaterdag om. Dan staan ze weer tegenover elkaar. In Basel, in de finale was het Federer Del Potro. In Parijs, kwartfinale. Voorafgaand aan dit toernooi stonden ze tegenover elkaar. Dus ja, binnen drie, twee, drie weken gaan we dat, voor de derde keer gaan we een partij krijgen tussen Federer en Del Potro. En dan zal Federer 100% moeten spelen. Wil je het kunnen pakken? Tot slot, er kwam ook nog een Nederlander op de baan. Ja, Jean-Julien Royer in het dubbelspel. Een elige Nederlander daar, samen met zijn Pakistaanse Pakistanse dubbelpartner Qureshi, van wie hij na dit toernooi afscheid neemt. Nou, dat einde van het toernooi is bijna daar. Ze hebben verloren. Geweldige partij tegen Bob en Mike Bryan, de Amerikanen, de nummer één van de wereld. Het werd een super tiebreak, omdat er een derde set moet komen. Nou, die derde set wordt niet meer gespeeld, dus super tiebreak. En die verloren ze uiteindelijk met 14-12. Nou, Royer en Qureshi hadden hun eerste partij ook al verloren, dus ze staan nu op nul uit twee. Ja, en dat betekent dat het, dat het over is. Een derde ...partij nog spelen en dan uh, kunnen ze naar huis... ...kunnen ze op vakantie. Dankjewel, Mark. Het uh, tennistoernooi gaat door zoals ook uh, AZ doorgaat. Uh, nog te spelen, nou, ik denk nog wel een half uurtje of zo. Ja, precies. Uh, Jack, precies een half uur. Ortiz weer aan de bal. 1-0. Door zijn doelpunt een paar minuten geleden. Nog geen tien seconden later was het Berends. Die uh, leek meteen de 2-0 te scoren nadat uh, de aftrap was genomen door Karagandi. En ze meteen balverlies leden. En hij uh, alleen richting de keeper ging. De bal over de keeper heen en lopte. Maar met een snoeptuik uh, was het de verdediger, de Bosnier Vasiljevic. Die de bal nog van de lijn kon halen anders was het gewoon 2-0 voor AZ geweest nu uh, AZ uh, weer in balbezit met Ortiz. Die de bal even terugspeelt op uh, Jan Buitens. 4600 kilometer hebben de heren uit Karagandi gereisd om hier in Alkmaar te kunnen komen. Nog nooit heeft een ploeg zo ver gereisd in Europa. In uh, een van de uh, leagues. En als ze naar de meest oostelijke ploeg hadden gemoeten. Naar uh, uh, uh, Portugal. Dan was het zelfs meer dan 6000 kilometer geweest. Het, is, uh, het zijn nogal afstanden. En dan kom je met twee reserves. Die zijn ook meteen van de bank gehaald door de... Trainer. Dus is de hele bank leeggestroomd en is nu aan het warmlopen op de reservekeeper na. Met balbezit voor Kadaghan. Die bal wordt weer in de blinde naar voren geramd door de man die net een gele kaart kreeg. Bordantjay Tayev, een kazak. En meteen wordt de bal dan opgepikt door Johansson. Als Parok dus wint van Haifa. En daar staat het nog altijd 0-0. En AZ wint vanavond. En daar begint het wel op te lijken na 61 minuten spelen. Dan is AZ dus al zeker door. Van overwinteren. Zeker van overwinteren. En dat is toch wel knap van het team van Dick Advocaat. Dick Advocaat die overigens 2008 met Zenit Sint-Petersburg deze beker al een keer heeft mogen winnen. AZ in de aanval met Afdic. Afdic in het strafsofgebied. Brengt de bal even terug naar Berend. bal naar buiten. Viergever. Die uh, geen gelukkige wedstrijd speelt. Speelt de bal dan uh, naar Goedmoedzon. En dan een aardig schot. Nou ja, leek, uh, leek het te zijn van Goedelje. Maar de bal gaat langs het doel van de keeper van Garagandi. AZ blijft sterker. En AZ leidt na 61,5 minuut spelen met 1-0. En die had het over 4600 kilometer tussen Garagandi en Alkmaar. Als er uh, nadelig wordt gelood voor één van de landen tijdens het WK in Brazilië. dan is ook die afstand tussen de ene en de andere plaats 4600 kilometer binnen Brazilië. Je kan het je bijna niet voorstellen. Het wordt vervolgd 6 december loting. Morgen begint in Calgary het wereldbekerseizoen voor de schaatsers. Op deze hooglandbaan zijn al heel wat wereldrecords gereden... en ook voor de komende dagen zijn de verwachtingen hoog gespannen. Sven Kramer kan zich vroeg in het seizoen nog niet echt druk maken... over snelle tijden. Zijn focus ligt op de Olympische Spelen over drie maanden in Sochi. Natuurlijk ja, is dit uh, fantastisch en het zal allemaal heel hard gaan... maar uiteindelijk is natuurlijk februari heel erg belangrijk. En uh, ja, daar is dit een tussenstation van. Heel hard. Ja, hoe hard? Geen idee. Nee. Er wordt eigenlijk al een hele tijd gesproken over deze wedstrijd... en over volgende week, dat er wereldrecords zouden moeten gaan, gaan vallen. Je hebt er zelf ook wel een klein beetje aan meegedaan in het eerste stadium. Is dat reëel? Uh, nou ja, goed. Als je naar de afgelopen trainingswedstrijd kijkt dan wordt het natuurlijk gewoon hard gereden. En uh, dat is gewoon een feit. Dus uh, ja, als het uh, dit weekend ook weer de omstandigheden goed zijn... dan uh, is het misschien wel mogelijk. Hoe lang geleden is het dat jij met deze vorm op deze banen bent geweest? Nou, dat is toch al denk ik alweer... Um... Een jaartje of zes geleden, ja. Precies zes jaar geleden, namelijk november 2007 toen je hier je wereldrecord deed. Ja, nou ja als, je, als je zo terugkijkt dan wel. Ja, ik ben er nog een, na, daarna gewoon een paar keer geweest, maar niet meer in, in de vorm die ik toen en nu heb. Is dat een, is dat een week waar je, waar je aan terugdenkt als je hier dan weer komt? Uh, nou, het is natuurlijk wel een plezierige herinnering. Ja. Zo is het gewoon. En, uh... Laatste deel wel van die week. Ja, laatste deel. Daarvoor was het natuurlijk wat minder. Dus alleen maar ook, weet je, door die gebeurtenis maakte de week later maakte het natuurlijk ook extra mooi. En als het ervoor niet was gebeurd, dan was die week daarna, ja, hadden we niet met z'n allen dus, denk ik, op zo op gewacht of op, zo op gehoopt. En uh, nu, de, nu wel. Nou worden er hier acht individuele afstanden gereden dit weekend. Wat, wat is, als jij daar naar nou kijkt, wat is dat het meest reëel waar je een wereldrecord ziet? Ben je dat dan zelf of zie je ook nog andere afstanden waar dat kan gebeuren? Uh, ja, ik heb, ik heb natuurlijk nog internationaal. Wij hebben wel een, een enkele afstanden gereden met heel hoog niveau. En uh, buitenlanders hebben, ja, die hoeven niet dat niveau neer te leggen om zich überhaupt te kwalificeren voor de World Cups. Dus die zullen nu pas echt van zich laten doen gelden. En uh, ja, misschien uh, zit daar ook wel bij. Maar om echt afstanden aan te wijzen, vind ik wel moeilijk. Gaan we nou een Sven Kramer zien met een beetje de handrem erop, of eentje die nog niet echt in topvorm is, of ga je alles eruit proberen te persen hier? Ja, het is zo... Ik heb wel echt naar het NK afstanden toegewerkt. Dat was wel, voor mij en voor het team was dat gewoon een belangrijke wedstrijd in de periodisering. En ja, vervolgens wil je toch wel iets gaan trainen richting de OKT. En je kan niet gewoon elk weekend goed zijn. Maar ja, weet je, dat, is, dat is altijd een beetje moeilijk. Ik wil hier heel graag hard rijden. Maar ik wil ook gewoon trainen zodat ik genoeg in de pocket heb voor de Olympische Spelen. Die balans is altijd erg moeilijk. Kan dat er nog zijn? Dat is dan twee weken geleden. Als je je vijf kilometer gaat rijden, is dat er dan nog, die vorm van toen? Nou ja, weet je, de vorm van de dag is natuurlijk altijd wel enigszins bepalend. Maar over het algemeen denk ik wel dat ik, dat ik goed ben, ja. Wat voor pak ga je rijden? Ik ga even een onwijs langzaam pak schaatsen. Ja, maar wat vond je van die hele discussie die ontstaan is? Nou, ik vond, wel, ik vond het wel een beetje zwaar overtrokken eigenlijk. Niet een beetje, maar erg overtrokken, ja. Is dat het pak waar jij alle wedstrijden dit seizoen in gaat rijden? Of weet je dat nog niet? Nee, de, ik, ik ga er nu dit weekend niet, niet in schaatsen. Dus uh, ja, we zullen zien. Waarom niet? Omdat hij er nog niet is in de goede kleuren? Of heeft het een andere reden? Hij is, hij is er wel in Oranje, maar dan zou het iets te veel opvallen dat ik een andere kleur Oranje aan heb. Hij is echt anders dan? Hij is echt fluorescerend. Maar er werd op een gegeven moment gezegd dat. dat ja, je ja, hebt wel een aardig 10 kilometer gereden, maar die tijd kwam bijna alleen maar door het pak. Ja, nee, dat, dan misschien rijd ik dan nu al achteraan. Nee, maar uh, vind je dat storend dat er dan zo'n discussie loskomt? Nou ja, weet je, iedereen moet lekker doen wat hij wil. Maar uh, ja, weet je, ik weet gewoon dat ik gewoon op het moment gewoon lekker schaats en dat het goed gaat. En uh, weet je, tuurlijk heeft een pak invloed, maar uh, zoveel invloed zal het uh, hoop ik niet hebben. Ik je wel al dat het jouw pak voor Sochi wordt? Ja, dat denk ik wel, ja. voice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 Running through your body through your power James Blunt. Maar één keer gehoord, hoeft niet meer. Uh, we gaan naar de wedstrijd tussen AZ en Karagandy. En die houdt kan. Dik Advocaat, heel boos aan de zijkant. En uh, ik kan me een beetje voorstellen. Er worden uh, toch wel veel kansen gemist. Uh, aanvallen, niet goed uitgespeeld. Ondanks het feit dat AZ met 1-0 leidt. Maar ja, er kan zomaar een, een raar balletje aan de andere kant uh, uh, goed vallen voor de Kazakken. En dan uh, staat het gelijk. En daar houdt Dik Advocaat niet van. En dat laat hij ook duidelijk blijken. Met name Goedelje en uh, Martens krijgen het uh, regelmatig te horen. Uh, Goedelje, die een uh, goede mogelijkheid over het hoofd zag, hoofd zag. toen hij een bal eigenlijk voor had moeten geven en uit een onmogelijke hoek op doel schoot. Nu is het Matthias Johansson die de bal te ver voor zich speelt en hem kwijtraakt. Is het Gouwe Leeuw die goed oplet, die toch aan een goede periode in zijn voetbalcarrière bezig is bij AZ, nadat hij bij Herenveen toch niet helemaal lekker onder de pannen zat en nu het goed doet in het team van AZ. Maar AZ is de bal alweer kwijt en dan gaat de bal via Canjas naar de rechterkant, krijgt hij hem terug de Colombiaan en speelt de bal in de diepte. Ja, alles wordt lang gegeven en nu komt die bal nog aan ook en moet AZ uitkijken als de bal naar de zijkant gaat naar een Armenier met de prachtige naam Gazarayan. En Gazarayan krijgt de bal niet langs Johansson en dan kan AZ weer even overnemen. Maar niet voor lang en dus is Dick Advocaat er niet gerust op. En terecht, want nu gaat de bal ook in naar voren, maar komt in de handen terecht van Esteban. Oké, okay, AZ is veel en veel sterker. Overigens gaan we een van de twee wissels uh, die mogelijk zijn... echte wissels, uh, gaan we krijgen. Murtazaev gaat komen. Roman Murtazaev met rugnummer 45 staat klaar om in te vallen. En hierna heeft, uh, Kazak, de, hebben de Kazakstani nog één uh, uh, wissel te gaan staat 1-0 voor AZ. Je je Dank je, Andy. Uh, aanstaande zaterdag. Uh, zit de schaakwereld uh, weer ongerust uh, op de stoel uh, een beetje te wippen. Want we krijgen weer een strijd om de wereldtitel tussen Hans Buim. Wie en wie? Tussen uh, de huidige wereldkampioen, Viswanathan Anand, een indier. En zijn uitdager, dat is de Noor Magnus Carlsen... Uh, die staat eigenlijk nummer één al heel lang. Al een jaar of drie op de wereldranglijst. Dus eigenlijk ja, zou je zeggen... hij zou moeten gaan winnen. Hij is ook een zwaar favoriet bij de boekies, Drie, drie tegen één. Maar uh, er zijn wat uh, bedenkingen. De, de, het wordt wel spannend. Want je hebt natuurlijk die, die Anand is al heel lang wereldkampioen. Heeft al vaak een wereldkampioenschap gespeeld. Heeft ze dus moeten verdedigen. Kent dat klappen van de zweep. En uh, nou, die, heeft, die zet dan de ervaring in. Dus het, het, het, ja, het, het, het hangt er een beetje om. Waar wordt er gespeeld? In Chennai, het vroegere Madras... Uh, op zich een heel mooi uh, een, een mooie speelzaal. Het, het Regency Hyatt. Uh, of Hyatt Regency Hotel. Prachtig hotel. Daar niet van. Uh, uh, vandaag was er een opening in het uh, stadion. Het, uh, even kijken hoor. Dat is een stadion dat is gebouwd in 1982... bij de Aziatische Spelen. Er kunnen 60.000 man in. Ze zaten allemaal te kijken naar de opening uh, van de twee schakers. Ze hadden een, een groot schaakbord gemaakt... met 64 uh, ja, dansers en, en, en, en, en toeterspelers. En, en, nou ja, soort... Hele lange toespraken van die minister van Sport... en van, de en, en van natuurlijk van Ilyunzinov, de president van de schaakbond. Er was niet... Doorheen te kijken. Ik ben er een beetje doorheen uh, gezept, zeg maar, door al die uh, toespraken. Maar goed, dat hoort er natuurlijk bij. Het stadion, dat was helemaal vol, is nogal laat de handig gebruikt bij de uh, Gemene Bestspelen en zo. Dus oké, okay, dus die opening die, die stond wel vandaag, dat was mooi. En uh, er was nog een, uh, de loting, dus we weten ook inmiddels wie er uh, aanstaande zaterdag met wit speelt. Dat is dan uh, Carlsen. En dan zal met zwart beginnen. Nou, dat maakt niet zoveel uit in een match. Ze spelen eventueel evenveel partijen wit en zwart. Maar uh, ja, iedereen begint zich nou op te maken voor die, voor die match. En uh, ja, die, die, die grote tegenstellingen die je dan hebt in dat India... tussen arm en rijk, die, die komen daar heel mooi tot uiting... Uh, ze spelen dan in zo'n prachtig hotel. Je ziet ook de Krem de la Crème van, van Indië. Die is daar. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook al die, die, die, ja, het, het, het, het gepeupel. wat ook schaakt. en wat ik ook interessant vind. Uh, ja, de stad zelf is, ik weet, ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Met zes miljoen man. vervuild. Uh, chaotisch. Uh, rivier die er doorheen loopt. die drabberig is. Uh, riool. Uh, lucht ja. uh, verspreid. Dus je, je, je hebt daar die hele grote tegenstellingen. Uh, arm en rijk. Uh, ja, dat, dat, nou, dat is helemaal zo. Dat, kan je met schaken thuis voordeel hebben? Dat is zeer de vraag. Je kunt ook een thuisnadeel hebben. Vanwege dat, de druk? Ja, ja dat, he, dat zal Anand zeker hebben. Er is een enorme belangstelling daar. De posters en de, en de sportjes en de media. Wat wij hier hebben als, als Ajax wat doen, dat is daar nog in het tienvoudige... wat betreft de aandacht voor, voor Anand... Hij is ook een, een ereburger in India. Echt, hij zit bij de ministers aan tafel en zo. En, en wordt ook ingezet voor hele grote deals aan banketten en zo. Uh, dus hij is, is, is, een, is een man die, die geëerd en gevierd wordt. Aan de andere kant uh, respecteren ze ook uh, zo'n zo jonge uitdager. Er zit een hele generatie tussen. Anand is 43, speelt tegen een uitdager van 22, had ze zoon kunnen zijn. Die zoon is natuurlijk een, een product van ons uh, computertijdperk. Dus die zet, die, die, die behandelt en die benadert dat spel anders... dan dat dat doet. Uh, maar uh, ja, die clash tussen generaties... Uh, die wordt, uh, ja, uh, vind ik redelijk uh, objectief uh, in eerste instantie benaderd. Toen uh, Carlsen aankwam uh, een paar dagen geleden kreeg hij van, van, van, van de vele bezoekers die hem daar bij het, bij het vliegveld opwachten... Uh, al een soort van uh, uh, welkomst krans omgehangen. Hij kwam er trouwens in een lullig t-shirtje. Dus ik, ik begreep niet zo goed uh, hoe, hoe, hoe, wie zijn klerenadviseur is. Maar... maar met alle égards ontvangen dus? Uh, ja. Precies. beide hadden bij de opening een, een soort pak aan... waarbij ook wel duidelijk uh, reclame op de, op de shirt stonden. Dus die, die, die kant gaan we toch ook Tijden wel op. Veranderen ontzettend. Tijden veranderen Tijden veranderen. We krijgen handen. nog geen draaiende reclameborden op de schaakborden? Nou, dat zal waarom niet eigenlijk. Waarom niet? Wat, wat, wat is daarop tegen? Uh, Sky is the limit wat dat betreft inmiddels Ja, ook. ja, ja precies. De, de winnaar krijgt 1,5 miljoen. De verliezer 1 miljoen. Oké, okay, ja. en dan nog afgezien van alle sponsorbedragen daarnaast. Dus dat zijn toch serieuze zaken. Ja. Om hoeveel partijen gaat het? Twaalf. En dan? Uh, nou, de winnaar, die, uh, die, die, de, de, de, gewinner, de wereldkampioen, wordt de man die 6,5 punt maakt. Ja. En bij 6-6 dan krijg je tiebreaks met verkorte bedenktijden. Ik denk niet dat dat zal gaan gebeuren. Nog geen Hawkeye en zo. Hè? Nee, dat, <laughs> dat hebben wij niet. Uh, ze mogen wel een keertje een uitstel vragen. Maar in principe spelen ze twee partijen: wit-zwart en dan een rustdag en dan weer twee partijen wit-zwart. Dus dat loopt allemaal redelijk snel door. Twaalf uh, partijen. Ik denk wel dat de winnaar... Uh, de, dat die match niet helemaal gespeeld zal worden. Want of... Uh, uh, Karlsson is niet gewend om, om achter te staan. Het is eigenlijk een, een, een, zone, een zonne -koninkje. Dus ik denk dat of het, het gaat zoals iedereen de meeste verwachtte. En hij walst over de huidige wereldkampioen heen. En bewijst ook dat hij nummer één is al heel lang, al drie jaar op de wereldranglijst. Dat is één scenario wat je kunt voorspellen. Of... Het loopt niet zoals hij wil. En hij, hij, hij, hij beukt tegen een zeer goed voorbereide wereldkampioen aan. Die, die echt nog een keer laat zien wie die is en waarom die is wie die is. En dan, uh, dan zit het niet mee. En dan zal hij iets moeten gaan. Putten uit bronnen die we nog niet van hem kennen. En dan wordt het boeiend en dan zal dit misschien niet reden. Dus dat, dat wordt de clash. Boeiend, geschillen, gekke dingen. Chess, ja. een musical, alles is erover gemaakt. Ja. Uh, maar nu zijn dit twee mannen die bij wijze van spreken uh, na het toernooi gezellig met elkaar een slok gaan drinken. Ja. Ja, dus het is, we ja. hoeven geen animositeit nee, te verwachten, nee, geen gekke toe. Nee, je hebt geen dingen zoals viesje. Je hebt geen. Uh, uh, zij, hebben niet die, zij zetten zich niet af tegen de tegenstander. Dat is ook een manier om te spelen. Zij, zij spelen tegen het bord. Dat is ook een. Uh, dat is, je kunt het spel spelen om, om, om de schoonheid. Om, om, ook als kunstenaar, als sportman. Zo kun je het doen. Of je kunt, zoals kort nou, je, je hebt er genoeg ja. natuurlijk die dat wel doen en die willen jou vermorzelen. Fischer had dat ook. Die wilde je ego kraken. Nou ja, dat, dat is ook... Maar dat hebben zij alle twee niet. Zij zijn sympathieke uh, schakers, sociaal. En, uh, nee, dat, dat, gaan we, dat gaan we niet krijgen. En dit zijn twee mensen die het beste uit elkaar halen... en zien we dan een partij waarvan... We, of een, een, een tweekamp waarvan we later zeggen... wauw. Ja, dat denk ik. Dat denk ik dat het zou kunnen. En als één van de twee door de knieën gaat... dan... Uh, ja, ik kan geen eens voorspellen wie van de twee dat is. Maar dat, dat, dat, dat scenario kan ook... Dus Carlson is zwaar favoriet bij de boekjes. Maar ik, ik, ik zou wel, uh, ik ga er wel op inzetten, denk ik. Want ik denk niet dat het, dat het verschil drie <enstert> tegen één is. Dus ik kan, ik kan, er zit hier nog wat winst in. Maar het kan niet snel genoeg zaterdag worden. Is dat zo voor jou? Want je zit met tijdsverschil. Hoe, hoe ga je dat dan volgen? Ga je dat... Live volgen? Ja, wij kunnen het allemaal live volgen per zet. Hè? Dus dat, maar dat wil je ook? Ja tuurlijk, ja, ja, tuurlijk. Dat doet de hele schaakwereld. En terwijl de partij bezig is... Dus ben je met elkaar ze, bezig Ja, natuurlijk. En de en, en, computers worden ingezet. En iedereen en grootmeesters bemoeien zich ermee. Je, kunt, je hebt natuurlijk je eigen... Je eigen ja een groep waarmee je maar communiceert. Het leukste zo. vind ik dan, lijkt mij... dat als er twee van dit soort grootheden tegen elkaar schaken... dat jullie onderling tegen elkaar zeggen... wat doet die nou? Is ook zo. Ja. Nee, is ook met ja, oh, fouten, natuurlijk. Want die, die komen er Tuurlijk, ook. maar dat lijkt me zo mooi dat je ja. dan toch... Toch een ja, en die en toch genieten. En ja. je kent de spanning. je weet waarom ze fouten maken. Door de spanning. Maar hetzelfde is dat iemand vlak voor Kool toch overschiet. Ja. ja, dat is de spanning of de penalties. Ja, in de training lukt het allemaal. Maar doe het maar. Zo in de stadion. En met al die ogen van de hele wereld op je. Dat Scha is Schaken is ook mensenwerk dus. Tuurlijk. Dankjewel Hans. We gaan weer terug naar uh, Alkmaar. En we hebben het over AZ tegen Shakhtar Karagandhi. Ja, het verbaast me eigenlijk zo goed als AZ afgelopen zaterdag speelde tegen ADO Den Haag. Echt uh, lekker goed voetbal. Zo matig spelen ze vanavond tegen Shakhtar Karagandia. De tegenstander heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Maar ze geven, en dat is AZ, te veel mogelijkheden weg. Net twee tegen één. Twee aanvallers tegen één verdediger. En uh, het is dat ze niet zo verschrikkelijk goed zijn, die aanvallers. Anders hadden ze dat toch wel uh, kunnen uitspelen. Dat deden ze niet. En dus staat het nog altijd 1-0 voor AZ. Overigens aanstaande zondag. Weer een hele aardige wedstrijd voor AZ op het programma. Half vijf, de uitwedstrijd tegen Feyenoord. En Danny Afdits bijvoorbeeld, die in de ploeg is gekomen en nu de bal aan de voet heeft. Uh, die uh, kreeg een enorme kans, maar kon zijn voeten niet tegenaan krijgen. was een van de uh, schaarse mooie aanvallen van AZ. Nu uh, is er weer balbezit voor AZ, gaat de bal hard naar voren. Maar ja, er staan vier man van twee meter achterin. En met die kleine mannekers als uh, Berens en Groepmoedson is het uh, lastig om een hoge bal uh, voor het doel. Uh, ja, die kun je wel geven, maar die winnen. Nooit die kopballen. Avdic is de enige die wel zou kunnen koppen. Maar dan komt de bal niet in de buurt. Nu is het Matthias Johansson. Die de bal over de grond geeft richting Avdic. Ja, en dat moet je juist bij hem niet doen. Is de afvallende bal voor Ortiz. Goed spelend. Is uh, nu weer een uh, matige bal. Maar dat komt ook omdat de uh, viergever uh, niet snel genoeg naar de bal toe gaat. En dan is het 3 tegen 3. En uh, gaat Garagandis in de aanval. Uh, bijna een schot op doel. En komt dat nog? Nee, want uh, deze nummer 28, de heer Gazadian die uh, heeft ook niet heel veel kaas van gegeten. En uh, zo krijgen ze mogelijkheden. De Kazakken maar benutten ze gelukkig voor AZ helemaal niets. Nu is Berens in balbezit. Speelt hem op Goedelje. En in loop, in wandeltempo gaat de bal dan naar jo uh, Matthias Johansson de rechtsbek. Nog tien minuten heeft AZ te gaan uh, in deze wedstrijd. Leidt door het doelpunt van Ortiz in de 55e minuut met 1-0. Wasbys, Stills, Nash en Young over Woodstock. De uit 1970. Het festival vond plaats in 1969. Dus van 15 tot 18 augustus. Woodstock, wauw. Dat was iets in je jeugd om dat een beetje van afstand mee te mogen maken. Wat ook uh, aardig is om mee te maken... is alles wat zich afspeelt in de wielenwereld, Want nu liet Michal Rasmussen deze week weer van zich horen. In zijn bi biografie Gele Koorts schrijft hij uitgebreid... over zijn periode bij de ploeg. Een aantal fragmenten uit het interview dat de NOS met Rasmussen had... Na uitleiding van zijn boek. I'm still very happy with my cycling career. Of course, I'll, I'm still bitter that I never won the tour. Um, that was uh, my main objective since I was eight years old, and I was four days away from it. Um, and that's something that will take me a long time to overcome, if ever. There was uh D hidden in the bus.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 the drugs into his underpants when they, uh, the two uh, policemen, they came into the bus. Theodore Roy, he's the kind of guy who would know every movement. It's quite kind of uh, comical that he's still he's still denying that, uh, that the, all this stuff has been going on. Um, he's been there for for twice as long as I have, at least, maybe even Drie times as long in this team. En natuurlijk weet hij heel goed wat er Dramatische muziek onder deze quotes van Rasmussen. die onder meer sprak over de buschauffeur Pieter Vos. die doping in zijn onderbroek verstopte. toen de politie de bus wilde doorzoeken. In het boek vertelt hij ook dat hij valse medische attest kreeg. van ploegarts Dion van Bommel. Voor de Belkin-Ploegreden. Uh, reden om opnieuw te gaan praten met medewerkers... die in het verleden voor de Rabobank hebben gewerkt. Mark Miseris, goedenavond. Goedenavond. Je schreef over dopinggebruik bij Rabobank voor de Volkskrant. Uh, Rabobank heeft Rasmussen vaak afgeschilderd als een leugenaar. Ben je verbaasd dat hij toch actie ondernemen naar aanleiding van het boek? Nee, dat moeten ze ook wel, want ze hebben plechtig beloofd samen met de twee andere Nederlandse profploegvakantorijen, dat inmiddels niet meer bestaat, en Argo Shimano en de Nederlandse Wiedenunie, dat ze dopinggebruik in hun eigen ploeg zouden gaan onderzoeken. Dus ze hebben alle medewerkers een verklaring laten ondertekenen en invullen, waarin nou ja, die medewerkers dus hebben gezegd: van wij hebben in ieder geval geen doping gebruikt. Dat is een collectief nee uitgekomen. Uh, en heel veel mensen die in het verleden bij Rabobank werkten, die uh, werken werkten nog steeds bij Belkin. En die hebben dus ook eigenlijk beloofd dat ze zich niet uh, met doping hebben ingelaten. En dan komt er dus nu ineens een verhaal naar buiten over een buschauffeur... met, uh, met wat EPO in zijn onderbroek. Ja, Dan kan je voorstellen dat dat vragen gaat opleveren natuurlijk. Hoe sta jij er nou in? Want ik kan me voorstellen, als je constant in het peloton zit... en alles constateert, kijk je nou naar mensen en denk je van... ja. Eentje, hoort maar wat, en de rest valt allemaal wel mee? Of kijk je iedereen aan van, ik vertrouw jou niet, ik vertrouw jou niet, ik vertrouw eigenlijk niemand meer? Nou, kijk, um, je moet je voorstellen dat als je daar wat langer in rondloopt... dan, dan hoor je vanzelf wel verhalen waar je over gaat uh, twijfelen. Uh, en het is dan eigenlijk aan jezelf uh, om te bepalen wat je daarmee gaat doen. Hè. Je kunt het ook niet onderzoeken, dat, dat doen nog steeds wel heel veel journalisten, denk ik. Um, ja... Hij komt nu met een verhaal uh, uh, dat eigenlijk zo spraakmakend is dat je dat niet eens had kunnen voorstellen. Ik bedoel, ik, ik was erbij in die tour van 2007. En, en als iemand me toen had verteld over die buschauffeur. Ja, dan had ik hem denk ik wel eens gezicht uitgelachen. Dus het is eigenlijk nog spraakmakender dan je, dan je misschien in je stoutste dromen had kunnen voorstellen. Maar geloof je hem? Ik geloof uh, hem in grote lijnen zeker wel. Uh, dat heeft er ook mee te maken dat een aantal dingen dat hij heeft uh, verteld. Bijvoorbeeld over Ryder Heshedal, dat is een Canadees. Die won uh, onlangs uh, de Giro. Uh, nou ja, daarvan heeft Rasmussen gezegd. Ik was eigenlijk zijn mentor op het gebied van doping. Uh, die jongen is in 2003 bij mij gekomen. Die heb ik wegwijs gemaakt op dat pad. Nou ja, wat gebeurt er dus uh, vorige week? Die jongen geeft dus doping toe. Die geeft toe dat Rasmussen daar gelijk in had. En dat is echt een grote naam in het wielrennen. Ja, uh, hij had ook misschien kunnen zeggen van ja, hij, hij, hij kletst maar wat uit zijn nek. Uh, maar hij gaf het dus wel toe ja, en dat maakt Rasmussen zijn verhaal natuurlijk wel sterker. We uh, moeten niet vergeten dat Rasmussen gewoon heel veel jaren achtereen heeft gelogen uh, om zichzelf natuurlijk vrij te pleiten. Uh, daarna heeft hij geprobeerd uh, overduidelijk om, om de Rabobank in zijn val mee te trekken. Uh, dat is ook gewoon duidelijk. Um, alleen ja, ik denk dat, dat hij uh, zeker niet uh, meer of minder heeft gelogen dan de verantwoordelijke bij Rabobank. Nee, maar je hebt natuurlijk twee categorieën. Hè? De ene categorie die denkt, ik, uh, ik moet het kwijt, ik kan niet leven met, uh, met dit gevoel. Of de andere die denkt, ik moet uh, geld uh, creëren door middel van uh, gewoon een aantal mensen de schandpaal te nagelen. Ja, uh, kijk, de vraag is natuurlijk waarom doet hij dit? Ja, geld is, is ongetwijfeld een drijfveer, want hij moet ook nog zes uh, ton aftikken aan Rabobank vanwege die rechtszaak die hij verloren heeft. Nou weet ik uit eigen waarneming dat hij vrij aardig woont in Italië... en dat hij ook een hele mooie auto heeft. Dus, dus ja, hij zal wel goed in zijn slappe was zitten. Maar genoegdoening en, en rancune uh, zijn ook drijfveer in deze. En ja, kijk, ik kan me wel voorstellen... als je uh, jarenlang van, van één uh, collectief hebt uitgemaakt... met mensen als een buschauffeur, met je ploeggenoten... die allemaal voor dat ene doel, die gele trui in Parijs reden. Um, en dat iedereen je daarna laat vallen... en je eigenlijk uh, als een soort imbiciel uh, neerzet. Want dat is natuurlijk wel gebeurd. Uh, ja. Mensen hebben onder Ede, denk ik wel, gewoon gelogen. Uh, mensen van, uh, van de Rabobank. Ja, dan, dan snap ik wel dat je gaat volharden in je eigen gevecht. Uh, en, en ja, er is een soort me against the world uh, geworden. En uh, Het is aan de lezer van het boek, denk ik, om uit te maken uh, nou ja, wie die gelooft. Ja, gaat dit consequenties hebben, denk je? Want hij noemt bijvoorbeeld die buschauffeur... Uh, als hij die man beticht van iets wat er niet gebeurd is... kan ik me voorstellen dat zo'n man ja, dit pik ik niet. Of dat men zegt van de Rabo nog van... jongens, uh, buschauffeur, hou je mond maar. Maar Theo de Roy dat is natuurlijk een, toch een grote naam... in het peloton, altijd geweest. Uh, daarvan, zegt Erasmus, Rasmus, hij is van alles op de hoogte geweest. Hoe kan de Roy dan blijven volhouden dat hij van niets wist? Ja, dat kan, omdat Rasmus geen, uh, geen bewijzen heeft. En dat is in de rechtszaak uh, in een soort feuilleton over meerdere afleveringen is dat uitgesmeerd. En nou ja, het ging uh, uiteindelijk uh, uh, om wat wat kun je van de ander bewijzen. Rasmus had sms'jes, hij had e-mails en hij kan er allemaal mee aanzetten in de rechtbank. Ja, uiteindelijk heeft de Roy, uh, onder Ede en, en Erik Breukink en Geert Leijners, de ploegarts, uh, onder Ede allemaal uh, ontkend wat Rasmussen zei. Ja. En uiteindelijk uh, beslist de rechter toch dat Rasmussen die zaak verliest. Dus je, ja. je denkt zo, dan, zo nu en dan aan een leugendetector. <laughs> ja, ik weet niet of dat... Uh, misschien staat hij bij iedereen wel op hol. Dus ik ja. denk dat we dat de leugendetector moeten besparen misschien. Tot slot, Rasmussen, ja of nee? Gelijk of niet? Grotendeels, gelijk. Dank je wel. Alsjeblieft. We gaan weer terug naar Alkmaar. Daar zitten we in blessuretijd. Leidt AZ nog steeds, Andy? Jawel, met 1-0. Maar we hebben wel een kans gezien hoor, voor Shakhtar. Het is uh, dat de heer Moustaraev uh, zijn uh, rechterbeen wilde gebruiken... in plaats van zijn linkerbeen. Anders had hij hem binnen kunnen tikken bij de tweede paal. Nu staat er nog altijd 1-0 en AZ... Is niet goed, maar wint wel zo dadelijk. Want we zitten in die extra tijd die twee minuten bedraagt. Want ja, als je niet veel wissels bij je hebt, dan kun je ook niet veel wisselen. Uh, en uh, dus hebben we maar twee minuten extra tijd gekregen. 1-0, Ortiz in de 55e minuut. En dan betekent het dat van de laatste 16 officiële duels... Shakhtar Garagandi er twee heeft gewonnen. En uh, al die schapen die geslacht zijn voor de thuiswedstrijden... die hebben niet geholpen. Nog even de billen bij elkaar als... Uh, de kazakken nog een keer in de avond gaan met de man van die kans. Maar het hoeft niet meer. De heer Hansson heeft voor het einde gefloten. En dat betekent dat AZ wint. Het was niet groot, het was niet best. Maar AZ wint door het doelpunt van Ortiz. En is zo goed als zeker. Want bij die andere wedstrijd tussen Haifa en Paok Die dus zitten ze ook in de extra tijd. En dus staat het nog steeds 0-0. En is AZ zo goed als zeker van de overwinteren. En waar je de avond mee begon Jack. Daar kunnen we ook mee eindigen. Drie Nederlandse ploegen hebben alle drie gewonnen. Gisteren en vandaag. Heel goed, dankjewel Andy. Billen knijpen dus in die slotfase. En uh, als de Kazakken dan eenmaal aan de gang zijn, je weet het maar nooit. PSV won vanavond in de Europa League met 2-0 van Dinamo Zagreb. De Eindhovenaden zetten daarmee een belangrijke stap richting de volgende ronde. Het eerste doelpunt werd gemaakt door Adem Maher. De jonge middenvelder kreeg de laatste tijd veel kritiek. Net als heel PSV overigens, want de resultaten van de afgelopen weken vallen wat tegen. Toch is Maher tevreden over het spel. Ik vind het de laatste tijd al fris uitzien, maar...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 En het was geen fris-en-fruitig interview, maar Bas deed zijn best. Dan kreeg het er toch niet uit. Jammer dat Adema her zo geprikkeld is. Zeven ploegen zijn na vier speeldagen al zeker van de volgende ronde van de Europa League. Fiorentina, Ruben Kazan, Valencia, Dnepernepoportovs, Red Bull Salzburg, Ludo Garouts uit de pool van, uh, wat is het, AZ geloof ik, of van PSV. In ieder geval een hartstikke belangrijke ploeg. En Eschberg, uh, ze zijn inmiddels zeker van de plaats dus bij de eerste twee in hun groep. De Swansea City deed het lange tijd goed... maar speelt uiteindelijk toch 1-1 gelijk tegen Koeban Krasnodar. Zo leer je nog eens wat op het namengebied. Een naam die ik absoluut nooit zal vergeten... is die van Chris Keijnen, mijn gewaardeerde collega van Het Oog op Morgen. Die neemt direct het stokje over... om van 11 tot 12 het Oog op Morgen te begeleiden. En morgenavond is er uiteraard weer langs de lijn. Vanaf 10 uur, zoals u van ons gewend bent. Dit was de avond waarop PSV en AZ wonnen. Wauw, en Ajax al eerder won. Het is fantastisch met het Nederlands voetbal.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 Dit is Radio 1.